Tegen dat plan kwam veel protest. Een petitie om de kerk open te houden werd ruim 1800 keer getekend. Het parochiebestuur gaat nu op zoek naar een andere manier... om de kerk open te houden, ondanks de dalende inkomsten. Tennessee Roger Federer heeft in Dubai... zijn honderdste titel in het enkelspel veroverd. De 37-jarige Zwitser was op het ATP-toernooi in Dubai... in twee sets te sterk voor zijn Griekse tegenstander... Stefanos Tsitsipas... 18 jaar geleden behaalde Federer zijn eerste toernooizege in Milaan. Sindsdien won hij 20 Grand Slam toernooien... en veroverde hij 27 Masters-titels. Het weer bewolkt, lokaal kan er wat motregen vallen. Later vanavond en vannacht gaat het regenen. Ook morgen regent het op veel plaatsen geruime tijd. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. This is the 305, checking in for the remix. You know that is 75th Street Brazil. Well, this year is combi called Calle 8. Que bola, Kata. Que bola, Omega. And this is how we're going do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. You want I know.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 zo ja, lekker bezig weer. Ja, ja, zeg ik. Het is een tijd geleden dat je gesproken hebt. Dat was uh, ja, toen met, uh, met je man, een oud ongeluk. En daarna heb ik je nog heel oh, eventjes ja. gesproken, inderdaad. Ja, en, en eigenlijk niet meer die tussentijd. Maar goed, nee, ik, heb je, ik heb het wel gevolgd allemaal. En, uh, nou ja, je hebt nu een nieuwe single, Oneindig, met Wolter. Ja, klopt. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Het is ook heel mooi geworden. Ja,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 alles begint weer te bloeien en het zonnetje schijnt weer, dus uh, ja, ja, alles, het is voor een mooie voorjaarstingel. Ja, ik, ik, ik wou net zeggen, als het zonnetje schijnt, dan komt alles weer tot leven eigenlijk. En dan komt alles weer leuk. uit zijn schulp. Ja. Nee, Klopt. dat is prachtig. Hey, en, ja. Uh, ja. staat er nog wat, wat, wat de leuks te verwachten? Uh, ga je nog een, een album maken? Uh, ga je nog wat singles uitbrengen binnenkort na deze? Ja, dat is sowieso.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 Ah, uh, mooi. Ja, ik Super. Bedoel, ja, als die jongens in de buurt zijn. Hé, dat, uh, ja. dat zou ook leuk zijn. Ja, sowieso. En, en ja, meekomen is ook mogelijk. Ja. Dan maken we er, dat gewoon, dat een... ja, dan maken we er gewoon gelijk een combi-uitzending van. Ja, ja wie Stop? weet. Ja, ik zal het eens dus in de groep gooien. Ja, wie weet. Ja. <laughs> ik, ja ik, ga dit, uh, ik ga denk ik even uh, ja, de single even draaien. Ah, uh, geweldig. En, uh, Dankjewel. Ja,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 Ja, zeker. Dat is ook druk, hè? Ja, ja, ja hij is heel, heel erg druk, inderdaad. En dan ook die show nog. Dus, ja, het uh, vliegt ja, ja. ook alle kanten op. Ja, ja het, is, het is natuurlijk zelf al een druk mannetje. Ja, dat ook. Ja, dat ook. Ja, ja, ja, ja. Nou ja maar goed, geen, geen onaardige kerel. Absoluut niet. Met een zegge schatje. Ja, ja, ja. ja. Hey, ik ga hem draaien, Melinda.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 Oneindig. Ik het fijn, Fred. Dank je wel. Hey. En een fijn weekend, hè? Ja, jij ook een fijn weekend. En de groetjes Dankjewel. daar. Hey, tot de volgende keer, hè? Doe doe. Doei, doei. Doei, Belinda Kineer en Wolter Kroes, oneindig. Zal jouw liefde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 En die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 Let's roll.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 Someone. En dat allemaal bij het station Ziev Zandvoort Radio vanaf de tolwegdina. Al bijna bijna 30 jaar een begrip hier in Zandvoort. En natuurlijk ook te volgen op de Kabelkrant. Zo.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 ...beste vriend ook gemaakt eigenlijk. Dus, uh, die... Voor of door jou? Uh, nee, niet door mij. Door Frank van Kooien. En uh, die heeft hem geproduceerd. Ja, en dat is... Dan is uh, ...dat is, bedoel, voor jouw beste vriend, bedoel je? Voor mijn beste vriend. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus, eh... Uh, en dat is Frank van ook? Clip. Neem ik ook? Wat zei je? Ik zeg, dat is Frank van Kooien. Ja, Frank van Kooien, ja. ja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 Engels liedje overgenomen. Ja, oké. Okay. Nee, ja, dat, dat maakt niet uit. Ja, er wordt heel veel gekofferd, natuurlijk, van Engels. Uh, uh, uh, Spaanstalige. Uh, ja. Ja, ja. ja. Dat is nou eenmaal zo. Nee, is ook zo. Uh, ja, maar vond het een goed deuntje. En dan hebben, uh, ja, ja. hebben we het op een uit, zeg maar. <laughs> ja, uh, en hoe wordt de single opgepakt? Heel goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, ja, het is. Uh,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 Dat, dat... Ja, vanavond in, uh, in Kruikenstad, Tilburg, zeg maar. Ja. Uh, uh, in de schouwwerk, dus dat is wel heel raar. Uh... Oké, okay. en daar sta je vanavond? Ja, ja. Ah, oké, okay. en, en de volgende is het besloten of uh, is dat ook een open podium? Uh, nee, daarvoor staan we in Nune. In Nune, oké. Okay. Ja, in een v Ah, oké. Okay. Dus, uh, ja. ja, dat is ook uh, gewoon een uh, open, open podium, zeg maar. Ja, dat is open, daar kan iedereen natuurlijk komen. Ja, uh, uh. ja.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 Leg, leg er wel een nieuwe singel klaar of uh, ga, je, ga je... Ik wil deze gewoon ook goed de kans geven. En uh, misschien aan het eind van het jaar nog een singel brengen Naar de zomer of zo. En uh, een beetje rustig. Ja, niet daarvan staan. Het kost ook allemaal veel centjes, zeg maar. Dus uh, het moet ook allemaal betaald worden. Ik heb gewoon ja. een gezinsleven. Ja, het ja, ja, hoort er ook bij. Ja, daar hoort er ook gewoon bij. Dus, ja, ja, maar je werkt er gewoon naast, hè? Ja, gewoon 40 uur nog ja dus, uh... Oké, okay, wat doe je hiernaast? Uh, ik werk in de zonnewering. Oké, zonneweering okay, ja. Nou ja, dat uh, dus komt dadelijk nou goed voor op... pas van de zomer Ja, ja. nou begint de druk ook weer aan te komen Ja, ja, ja voorjaar, in ieder geval als het zonnetje komt Dan, uh, ja, dan gaat ja. het komen he? Ja, daar, daar zien wij meteen <laughs> ja, dat, uh, ja, dat is logisch eigenlijk Ja Hé hey Dennis, ik denk, uh, ik denk dat ik hem even lekker ga draaien Zo voor, uh, voor de klok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 Ik vind alles goed. Oké, okay, Dennis. Hey, ik zou zeggen: succes en een heel goed weekend. Ja, nu ook, hè? Hey, Dank je hè? Fijne weekend. Fijne weekend, hoi, hoi. Dat was Dennis Smit. En we gaan naar de single draaien van uh, Dennis. En uh, ja, mijn beste vriend.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 Yeah.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 Jouw vrienden zijn niet echt. Dan was ik achteraf nog niet zo slecht Jij gaat nu weg, je hebt je keuze gemaakt Maar kom niet terug, je hebt mijn ziel geraakt En denk aan dit moment Vergeet niet wat je hebt Weet wat je doet als je gaat Straks heb je spijt, smeek je op je knieën Dat jij me mis terug wil naar de liefde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 26? Ik ja, je moet even denken. Je zelf nog even denken. Ik al 25, zijn, nee 26. oké. ben ik nou In ieder geval bij deze hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, ja, wij gaan langzaam naar het einde toe van het programma. Hoera. En uh, ja, dat doen we met uh, Chris Norman. En voor u. Well, the first time I saw you on that cold winter's day, I was trapped Dan neem ik alvast afsluit van u. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En blijf lekker luisteren, want na mij komt Mike natuurlijk met Urte Breakdown. Dus uh, ja, blijf er zeker bij. En uh, waarschijnlijk gaan ze toch weer een spelletje doen en dat soort dingetjes. Dus dat komt allemaal weer goed. Ik zou zeggen in ieder geval, uh, ja, mij hoort u uh, ja, woensdagavond weer. En uh, sowieso volgende week uh, zaterdag. Ik zou zeggen, Joep, doei, de groetjes en de mazzel. En een fijne weekend.